In de aanloop naar de verkiezingen is het homohuwelijk een beladen onderwerp. De kandidaten willen zo min mogelijk zwevende kiezers van zich vervreemden... en over het homohuwelijk wordt verschillend gedacht. Vorig jaar zette Obama een streep door het don't ask, don't tell beleid. Daarbij mochten homo's alleen dienen in het leger als ze hun geaardheid verborgen hielden.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 Tsipras zal zijn formatieopdracht morgen teruggeven. Dan mag de socialistische voorman Venizelos nog een poging wagen... en als dat niet lukt, moeten de Grieken waarschijnlijk opnieuw naar de stembus. De 80 uitgeprocedeerde Irakezen... die in tenten zitten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel... moeten zo snel mogelijk terug naar Irak. Dat vindt minister Leers. De Irakezen willen dat de IND hun situatie opnieuw bekijkt... Anderhalve week geleden hoorden ze dat ze terug moeten... omdat Irak volgens de IND veilig genoeg is. Uit protest hebben ze gisteren tentenkamp opgezet. Het weer. Morgen in het oosten eerst nog zon. Verder veel bewolking en kans op buien. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen buien. Lokaal met onweer en windstoten. Middagtemperatuur morgen eerst van 18 graden aan zee... tot 25 in het zuidoosten. In buien aanmerkelijk koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Een bijzonder goede avond. De Europa League finale wordt dit jaar gespeeld in Boekarest. De tweede helft tussen Atletico Madrid en Atletic. De Bilbao is al even onderweg en die houtkamp is de bekeken zaak. Uh, het lijkt me wel, Twan. 2-0 staat het. Twee doelpunten Falcao in de eerste helft. Atletic, Bilbao probeert nog wel wat terug te doen. Maar verder dan een uh, mooie vrije trap. Zojuist komen ze voor ons nog niet. 2-0. Voor de editie van de Europa League van volgend jaar is in Nederland nog één ticket te vergeven. En vier ploegen strijden daarom. De meest verrassende is RKC Waalwijk. Vorig jaar gepromoveerd en de club ontpopt zich tot aanwinst voor de Eredivisie. Twente is de eerste club die op weg naar Europa verslagen moet worden en trainer Ruud Brood ziet mogelijkheden. Ik vind dat de play-offs iets, iets aparts is en zij zitten in een mindere fase en wij hebben een fantastisch seizoen gehad. En dat willen we gewoon continueren in de play-offs. En die andere play-off wedstrijd gaat tussen NXC en Vitesse. Morgen de eerste wedstrijden en zondag zijn daar de returns. En de lenige meisjes gaan in Brussel een Europees kampioenschap voor landenteams afwerken. De turnstrucs hebben als doel een plaats bij de eerste acht. Maar dan moet het niet zo gaan als tijdens de training. Nee, als we zo vaak van de balk afvallen als we vandaag hebben gedaan... dan uh, eindigen we niet bij de beste acht. Kortom, genoeg te blijven tot 11 uur in Langste Lijn. terug naar Andy Houtkamp bij de finale van de Europa League. 2-0 dus voor Atletico Madrid. Ja, is, is het wel een leuke wedstrijd, Andy? Uh, ja, ja, de, ja, ik kan... De eerste helft was eigenlijk snel bekeken, na 7 minuten al 1-0, Falcao, wat een geweldige spits is dat. Maar ja, kost ook 50 miljoen om van Porto naar Atletico Madrid te worden gelokt. Iedereen wilde hem hebben, Atletico bood gewoon het meest en betaalde het meest rond de 42 miljoen. Maar er zou nog wat bij komen als hij het goed zou doen. Nou, hij doet het goed, want hij scoorde dus in de 7e minuut. Uh, vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. Met zijn linker. En het uh, was een prachtig doelpunt. En in de 34e, minuut deed hij het uh, nog een keer dunnetjes over. Aan de linkerkant van het strafschopgebied. En uh, Falcao maakte daarmee zijn 11e en 12e doelpunt in de Europa League. Vorig jaar voor Porto. Toen hij met Porto de Europa League won, scoorde hij er 17. En nu is hij met 12 ook alweer uh, topscorer in de Europa League. Hij was het voorafgaand aan deze wedstrijd samen met Klaas-Jan Huntelaar. Die had het allebei 10. Maar nu dus 12 voor Falcao. De wissels gaan. Komen. We zijn ook al geweest bij Marcelo Bielsa, de Argentijnse trainer van Atletiek Bilbao. Hij heeft er al twee gebracht: Perez en Gomez. Dat zijn uh... Uh, wel twee goede wissels geweest. En nu is weer Falcao weg. En uh, probeert hij uh, er langs te komen. Wordt even neergelegd. Maar balbezit blijft voor Atletico Madrid. En dan uh, is het uh, Gabi die uh, de bal heeft aan de rechterkant. Uh, probeert in de diepte iemand te vinden. Lukt dat? Ja dat lukt. De bal komt nog voor het doel. Maar wordt dan weggewerkt door de matige verdediging van uh, Atletiek De nummer 10 van de Spaanse Primera Division. Dan gaat de bal over de achterlijn. Een Belgische keeper in het doel van Atletico Madrid. Die heeft uh, weinig problemen gehad. Tot nu toe een mooie vrije trap van uh, Pérez, maar dat uh, uh, was ook alles. We gaan de laatste wissel krijgen. En eens even kijken wie eruit gaat. Uh, Ander Herrera. Allemaal bask in het team van uh, Bilbao. En Toguero... Ook een Bask, dus komt er in. Dat is de laatste wissel aan de kant van Atletiek Bilbao. Ja, nog 28 minuten te gaan voor de Basken om nog terug in de wedstrijd te komen. Een enkele kans gezien voor de spits Jorent in de eerste helft. Maar meer dan een halve kans was het ook niet. Want de verdediging van Atletico staat gewoon heel erg goed. En is een uh, belangrijke uh, sluitpost wat dat betreft in uh, deze wedstrijd in het team. Van Diego Simeone. Balbezit weer voor... Oeh, hij wordt hier hard uh, neergelegd. Falcao. Uh, maar het spel gaat verder. Omdat het balbezit blijft voor Atletico Madrid. Gaat de bal naar de rechterkant. Wordt er geschoten. Maar de bal gaat langs het doel van Iraj Zois. De Baskische keeper van Atletiek de Bilbao. Na 63 minuten spelen. Een gele kaart nog even vanwege die overtreding die gemaakt werd op, op uh, Falcao. De gele kaart is voor Amore Bieta, een Venezolaan. Maar ook een Bask. Uh, het zijn echt allemaal Basken, dus wel leuk om te zien. Hij krijgt dus uh, de gele kaart van scheidsrechter Wolfgang Stark. Die geen problemen heeft in deze wedstrijd tot nu toe. Net zo min als Atletico Madrid, want Madrid leidt met 2-0 tegen Atletiek de Bilbao. Vandaag zijn de eerste halve finale wedstrijden gespeeld in de playoffs van de mannenhockeyers. Kampong tegen Amsterdam en Bloemendaal tegen Rotterdam. En met name die laatste wedstrijd kreeg onze aandacht. Dave Smolenaars werd eerder deze week bij Bloemendaal aan de kant geschoven. En vanavond zat hij op de bank, Florens-Jan Bovenlander. En dus is de grote vraag, hier de Groot, heeft Floppy het geflikt? Ja, hij heeft het geflikt. 1-0. Heel mager, heel mager, heel nip natuurlijk. Maar... Heel slim. Het is een geroutineerde jongen, die Floris-Jan Bovenlander. Hij heeft uh, leren hokken zeg maar, groot geworden. Onder, onder andere bondscoach uh, Roland Oltmans. Eerst bij de club bij Bloemendaal, toen uh, bij het Nederlands elftal. En Oltmans speelde altijd vanuit de defensie. Achterin moet je het dicht houden. Dan moet je gaan kijken of je misschien kan scoren of je strafcorners kan krijgen. Het is 1-0 geworden. Het was nipt, zei ik al. Maar Bloemendaal hield het achterin dicht... Ondanks zes, ja zeker zes strafcorners van Rotterdam. En daar staat de Nederlandse topscorer Weusdhoff. Niet één keer kon hij scoren tegenover... Jaap Stokman, de beste keeper van Nederland. De man ook in oranje. En Stokman was vandaag, in ieder geval vanavond, die uh, weusthof de baas. En ik zei het al, die bovenlander die speelt vanuit de defensie... met een team dat een beetje in paniek is natuurlijk. Maandagochtend komt hier het terrein op. En hij wordt even bij het bestuur geroepen. Jo Verhees, de man die hier het tophockey behandelt. En die vertelt hem dat het niet meer hoeft. Ondanks het feit dat Bloemendaal dus de play-offs had gehaald. Maar de afgelopen zondag was het zo verschrikkelijk slecht... wat Bloemendaal liet zien tegen kamp. Een 3-2 nederlaag. En alleen omdat uh, Pinoquet in de laatste minuut gelijk speelde tegen HGC... HGC dus Pinoquet uit de play-offs gooide, kon Bloemenaal play off spelen. Dus zeiden ze hier een schokeffect. Nou, dat schokeffect was op het veld niet echt te zien. Een 1-0 overwinning is magertjes. Als je hier bedenkt dat drie weken geleden Bloemenaal onder Dave Smolenaars... hier liefst met 6-1 van Rotterdam... Won. En toen ging het ook ergens om. Nu werd het 1-0, maar het is genoeg voor de eerste wedstrijd, de eerste halve finale... Rotterdam dus verslagen door Rotterdam, de winnaar van de reguliere competitie. Verslagen door Bloemendaal, moet aanstaande zaterdag opnieuw tegen Bloemendaal spelen. Dan in het eigen terrein, dan in Rotterdam. En hoe dat allemaal af gaat lopen, ja, ik weet het niet hoor. Maar ik denk dat die Bovenlander een slimme jongen is. En dan moest hij het vanavond nog doen, zonder zijn sterspeler, zonder Teun de Nooier. Die geplaceerd aan de kant bleef, wel op de bank zat. Als assistentcoach van uh, Bovenlander ook uh, meedirigeerde en zijn team zag winnen... in het... Een hectische slotfase, toen Weusthof twee van zijn zes strafcorners kreeg te nemen, maar niet scoorde. Bloemendaal dus in feeststemming. Het zal nog lang onrustig blijven, denk ik, hier op het kopje. Maar ik denk als ik zo met Bovenlander ga praten, dat hij zal zeggen, we zijn er nog niet jongens. Eerst zaterdag nog even naar Rotterdam, dan pas gaat de arm omhoog. Dankjewel, Geer. Straks is Floris-Jan Bovenlander nog in deze uitzending. Andere halve finale tussen Kampong en Amsterdam schrijnigt in 1-2... voor de Amsterdammers dus. Aanstaande zaterdag zijn de tweede wedstrijden in deze halve finales play De dames zijn overigens al één fase verder. Daar heeft Laren zich afgelopen zondag al geplaatst voor de finale van de play-offs. Die tweede halve finale tussen Den Bosch en Amsterdam kende een derde wedstrijd. Die werd vanavond gespeeld. En met moeite werd de, ging de Bosse ploeg met de winst van door. Het werd uiteindelijk 3-1 tegen Amsterdam. Dat betekent dat Den Bosch en Laren de finale gaan spelen van de play-offs bij de vrouwen.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 Ja, met zo'n eerste plaat probeer je toch een beetje de toon te zetten. De stemming te bepalen. Abba 1378 1978 en take a chance on me. We gaan weer terug naar Boekarest, De finale van de Europa League. Atletiek de Bilbao tegen Atletico Madrid. Andy Houtkamp. Ja, het staat 2-0 na 71 minuten spelen. Het is wel een richtingsverkeer richting het doel van uh, Thibaut Courtois. Hele, hele jonge Belgische keeper, 19 jaar pas. En uh, doet het goed. Hij uh, heeft nog geen echte problemen gekend. Want het komt wel zo rond uh, tot aan het strafschopgebied. Maar daar, uh, daar stopt het toch voor de Basken. Overigens, uh, ja, Atletiek de Bilbao. Waarom niet Atletico? Bilbao, ze heeft het uh, wel lang geheten. In de tijd van Franco. Toen moest dat. Maar de club is opgericht in 1898 door Britten. En vandaar Atletic, Oftewel Atletiek. Uh, en bij Madrid Atletico. Het is uh, sinds 1975 dat Atletico eraf is bij uh, Bilbao. Omdat toen uh, Franco overleed. Goed, dat is de historie, kan ik allemaal vertellen. Omdat het uh, eigenlijk een, een beetje ja, geen spanning is: 2-0, twee keer Falcao. Geweldige voetballen. Echt heerlijk om naar te kijken. En als je vorig jaar bij Portugal ervoor zorgt, bijna in je eentje dat Porto de Europa League won... en hij doet het nu weer bij Atletico Madrid... dan heb je gewoon heel veel in huis. Genoemd naar de grote Braziliaan Falcao door zijn vader en uh, deze Falcao, die uh, overigens uit Colombia komt... die uh, uh, is uh, nou zeker zo goed en, en is op weg als hij bij een echte grote club... want Atletico, Atletico Madrid is natuurlijk wel een redelijke club... maar geen Barcelona, Real Madrid, Manchester United of zo... dan was hij misschien nog wel veel groter geweest... want het is echt een geweldige voetballer. Wel bezit voor Atletico de Bilbao. Probeert de bal rond te spelen. Maar dat gaat moeizaam. Het is vaak lange ballen naar voren. Nu vanaf de zijkant wordt het geprobeerd. Maar het lukt nog niet echt. En dan is het balbezit weer voor Atletico Madrid. Gaat de bal niet over de achterlijn. Dan kan de bal voor het doel worden gegeven. Moet Thibaut ingrijpen. En gaat de rebound over het doel van diezelfde Thibaut Courtois. Die de bal met de rug nummer 13 weer in het spel gaat brengen. Ze proberen het basken, Maar het wil maar niet lukken. Atletico Madrid leidt met 2-0 tegen Atletiek. de Bilbao. Het was afgelopen zondag... Kantje boord. Bloemendaal leek de playoffs niet te halen. Maar omdat Pinoquet niet wist te winnen van HGC... mocht Bloemendaal toch meedoen aan het toetje van deze competitie. En dus strijden er altijd mee om het landskampioenschap. En het won vanavond de eerste wedstrijd... in de halve finale van Rotterdam met 1-0. Zonder coach Dave Smolenaars... maar met op de bank Floris-Jan Bovenlander. Kortom, genoeg te bespreken voor Gerard en Floris-Jan Bovenlander. Ja, Floris, dat ik dat nog moet meemaken. Jij als Bloemendaal-coach. Ja, het is wat, hè? Eh... Uh... Ja, het is mooi. Uiteindelijk is het ook weer mooi om, uh, om dat een keer te doen. En dat een keer mee te maken. Dus uh, gelukkig ben je lang genoeg gebleven bij de radio dat, uh, dat je het mee mag maken. Ja, laat, laten we eens even teruggaan. Uh, drie dagen geleden, maandagochtend. Deze Mollenaars gaat eruit. Nog niet meteen word jij gebeld. Jij hoort uh, dinsdag uh, krijg je het verzoek om... Uh, dat is gisteren. Ja, het verzoek nou, om die... Bloemendaal te gaan leiden in de play-offs. Uh, wat waren je eerste reacties op dat moment? Ehm... Um... Ja, ik voel al meteen wel uh, een heel dubbel gevoel. van uh, Nee, dat moet je niet doen. En ja, dat is heel leuk om te doen. En, uh, dat gevoel heeft eigenlijk een tijdje geduurd. Maar je begrijpt, dinsdag op woensdag heb je niet heel veel tijd. Uh, en ik heb uh, wat, wat jongens gesproken. Ik heb uh, Andy Citroen erbij uh, gesproken, uh, die ik toevallig toch, toch al net tegenkwam. Uh, want hoe moesten dan begrafenis, wat uh, overigens niet zo vrolijk was. Uh, en, en, en toen werden we enthousiast. En uh, uh, toen hebben we bedacht, ja, dit gaan we doen. Het, het dubbele gevoel een beetje van nee, niet toen heeft dat ook te maken met het feit dat Dave Smolenaars oh, jaren en jaren ja. jouw, jouw ja. teamgenoot geweest is. Waar je landskampioenschappen mee hebt gevierd, waar je Europese bekers mee hebt gewonnen. Absoluut, absoluut. Dat is ook uh, eigenlijk de enige reden dat, dat ik terughoudend ben geweest. Het uh, is vervelend voor Dave dat het zo gelopen is zoals het gelopen is. Um, en zeker omdat ik hem goed ken en omdat ik hem hoog heb zitten, uh, is het heel vervelend. Ik heb, gelukkig, uh, weet je, ik, ik, ik heb niks te maken gehad met... Uh, met de beslissing uh, dat, dat, dat hij uh, op het laatste moment eruit gegaan is. Ik had me solidair kunnen verklaren met Dave. Dat had gekund. Uiteindelijk heb ik besloten om uh, het gat op te vullen wat er was. En gewoon gekeken, vooruit gekeken. Ik, uh, gisteren, situatie... Want het is jouw clubje, hè? Het is mijn club. Uh, het is mijn club Bloemendaal. Uh, en ik heb uh, puur naar de situatie gekeken zoals het gisteren was. Uh, geen coach. Playoffs, twee weken. Mooi team. Leuke, enthousiaste, goede jongens. Uh, die volgens mij goed kunnen hockeyen. Hadden ze vandaag iets meer kunnen doen, maar uh, het zit erin dat ze, dat ze goed kunnen hockeyen. Het is een leuke ploeg en uh, twee weken ervoor gaan om uh, Nederlands kampioen te worden. Dat ja, is gewoon mooi. En dan ben je ook en... nog zonder Teun de Nooyer. Ja. ja, dat wist ik van vooral. Ik uh, wist gisteren al uh, eigenlijk vanaf het eerste moment dat, dat Teun niet mee ging doen. En eigenlijk was het ook wel weer heel leuk, want vanaf het eerste moment was Teun uh, meteen assistent coach. Uh, wat, ja, die was, dat was ook meteen zijn rol en dat was heel duidelijk. En het grappige was eigenlijk dat we vanochtend eigenlijk, de, de, zeiden toen we met z'n allen weer bij elkaar zaten, dat we eigenlijk geen seconde over gehad hebben en gedacht hebben van, ja, Teun doet eigenlijk niet mee. Het voelde heel natuurlijk alsof hij ook gewoon assistent coach was en dat we een, een, een ander team gingen coachen. Dus uh, dat is eigenlijk wel grappig uh, hoe, hoe zoiets dan werkt, zeker omdat je al van tevoren weet dat hij gaat niet meedoen. Heeft het je verrast dat uh, Bloemendaal zo kort op de play-offs uh, Dave Smolenaars aan de kant zet? Nou, ik, ik wil niet te lang erover stilstaan. Nee, het is altijd raar om uh, iemand vlak voor, uh, voor de playoffs eruit te gooien. Uh, Roland is weggegaan, uh, vlak voor de uh, voor, voor het sluiten. Als het niet loopt bij een ploeg, dan, dan wil een club vaak iets doen. En nou, ze hebben dit gedaan, uh, dat is het. En uh, daar wil ik het ook van verder wel bij laten. Het is, ik, ik heb gewoon van de situatie gisteren gekeken: er is een team zonder coach uh, van mijn eigen club, een aantal jongens die ik goed ken. Uh, die ik hoog heb zitten en waar ik graag iets mee wil, uh, mee wil bereiken. Goed, dan komt die wedstrijd tegen Rotterdam. Uh, ga ik dan te ver als ik zeg van nou, je bent groot geworden als speler onder Roland Oltmans. Die ook altijd wat behoudend speelt. Dat ik een beetje terugzie van Roland Oltmans in dit team. Op de manier waarop je gespeeld hebt. Nou, dat is dan nog misschien... Uh van het hele seizoen hoe ze spelen, maar uh, de instelling was en dat is er inderdaad niet uitgekomen. We zouden erin knallen en we zouden vooruit gaan. Ze waren uh, super scherp hè, de, voor de wedstrijd. Uh, ik, ik, ik had het idee dat ik goede kopjes zag. Ik had het idee. Uh, het warming up was goed. Ze waren fel, uh, maar de wedstrijd begon heel saai. En, en dat is jammer. En uh, dat, dan zie je ook hoe coach je is en hoe moeilijk coach je is. In het veld kan je uh, oorlog maken, kan je het zelf aanzwengelen. Als coach kan je roepen en doen wat je wil, maar je staat aan de buitenkant. Dan moet je zaterdag weer tegen Rotterdam. Is dat waar je aan gaat werken? Dat ze daar wel fel zijn? Nou, het zou leuk zijn als ze iets prankelijker kunnen spelen. De, maar ik ben ook wel zo realistisch, dat als het gaat zoals het gaat... en we winnen weer met 1-0, dat ik heel tevreden ben. Ja, dat, zo, zo, zo, zo is het ook. Maar tuurlijk, ik denk dat wij ook uh, beter moeten spelen... En, uh, en meer kansen moeten creëren. De tweede helft ging het iets beter. Uh, ging het eigenlijk redelijk goed, verdedigend. Ze hebben niet heel veel kansen gehad. Het is dat we op het laatste, en dat miste ik nog... Iets meer bravoer moeten hebben in balbezit. De laatste tien minuten naar dat doel te maken maken we het onszelf gewoon nog onnodig moeilijk. Gaan we toch nog in de ruimtes lopen waar we helemaal niet moeten, ruim, uh, moeten lopen. Gewoon een overtredingje maken. Uh, balbezit houden en, en, en, en borst vooruit en zorgen dat je die 1-0 uh, naar huis brengt. En daardoor wordt het nog uh, langer spannend. Je, je praat al wel als een echte coach, uh, Floris-Jan. Ik, <lacht> he, ik heb heel veel coaches meegemaakt en ik weet precies hoe ze praten. <lacht> dus ik uh, inviteer ze graag. We, we gaan het uh, zaterdag allemaal bekijken. Je hebt nog 2,5 dag en uh, dan ontmoeten we elkaar zaterdag weer in Rotterdam. Hartstikke goed, ik heb er zin in. Gerard de Groot en Floris-Jan Bovenlander. Over exact een maand, op 9 juni, heeft de Nederlandse elftal... net zijn eerste wedstrijd op het EK erop zitten tegen Denemarken. Kortom, die drie punten hebben we dan in onze tas zitten. Het begint al een beetje te broeden, het Nederlands elftal richting het EK. Maar nog voordat de oefencampagne is begonnen... moest PSV-Erik Pieters zich deze week afmelden voor Oranje. Tot grote spijt van bondscoach Bert van Marwijk. Ik had echt hele goede hoop dat hij het zou gaan redden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 en dat is de linkse bekpositie er daar een van. Ja, stressfractuur. Wat heeft hij nou precies? Erik Pieters heeft een breuk in zijn rechtervoet... en kreeg maandag te horen dat hij niet op tijd kan herstellen... om aan het EK mee te doen. Verslaggever Leon Laan sprak vandaag met hem. Erik Pieters, twee dagen nadat je in Amsterdam te horen hebt gekregen... dat het in jouw voet niet goed zit, waardoor je het EK kunt vergeten. Zit je nou nog vol frustratie of glijdt dat langzaam weg? Nou, frustratie wil ik niet echt zeggen. Het is meer dat uh, de klap dat je het niet gaat halen. Uh, krijg je dan direct te horen eigenlijk, uh, bij de bespreking met, uh, met de professor. En uh... dat gaat met de dagen altijd weg. En nee, het is nog moeilijk uh, te, te beseffen dat het uh, echt voorbij is. Heb je er heel veel reacties op gekregen? Ja, tuurlijk. Uh, sowieso familie, uh, vrienden uh, van PSV zelf. Uh, de, de spelers natuurlijk heel veel. En uh, ja, het doet hem allemaal wel, wel heel goed, uh, de reacties. Het verzag natuurlijk een beetje, maar ja, de pijn is er natuurlijk niet minder om. Uh, ja, het EK gaat aan je neus voorbij. Dat is eigenlijk al wel een droom geweest natuurlijk. Ja, uh, je speelt een heel seizoen uh, uh, kwalificatie. Elke kwalificatie heb je eigenlijk gespeeld. En uiteindelijk uh, plaats je ook voor het, voor het EK en dan willen je hem ook spelen. Uh, dan krijg je de blessure in oktober. Uh, midden voor zijn beentje. En, uh, al je daar rekening mee dat aan het einde van het seizoen dat je met PSV nog kan strijden om, uh, om alle prijzen. Uh, en dat je een EK voor de boeg hebt. Uh, en ja, als er dan een paar weken voor het einde van de competitie gebeurt, dan uh, is het heel zuur. Je gaf aan in oktober raak je geblesseerd. Uh, middenvoetsbeentje gebroken. Uh, je moet revalideren. Begin dit jaar uh, begin je weer. Uh, en dan uh, half april gaat het weer mis. Is het exact dezelfde blessure? Ja, het is exact dezelfde blessure. Uh, het is begonnen met een uh, stressfatuurtje, en dat is uiteindelijk weer uitgelopen na een breuk. Nou is de druk op voetballers altijd heel erg groot om te presteren, om weer in actie te komen. Ja, denk je niet van goh, het had meer rust gegeven moeten worden? Uh, nee, uh, ik heb geen spijt van uh, wat ik heb gedaan in mijn revalidatie of, uh, of daarna. Uh, ik heb uh, Express al heel rustig aangedaan. Uh, zes weken gips, drie weken wolken in plaats van twee weken. Uh, daarna nog eerst vakantie gepakt en dan rustig begonnen. Uh, totaal niks over haast. Ook uh, overleg gehad met, uh, met de professor Van Dijk in het AMC. En niks is met, met, met, ja, met versnelling gegaan. Ik voelde me goed, ik voelde me lekker. En ook de wedstrijden bij PSV gingen steeds beter en ik werd steeds fitter. En ja, dat gebeurt. Ja, dan gebeurt XC uit, dan gebeurt het weer. En dan. Ja, dat <gong> is gewoon kloten. Dus het is pure pech. En je kunt jezelf niet verwijten. Nee, ja, klopt, het is pure pech. Ja, als je dan richting toekomst kijkt, want dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Sta je nu voor de keuze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 Uh, maar je weet wel dat, je, dat in je voet alles goed zit. En Op het moment dat je weer fit bent, hoef je je geen zorgen om te maken. Ik begrijp dat je nog niet de keuze definitief hebt gemaakt. Waar hangt dat vanaf? Uh, hangt af van mezelf. Uiteindelijk ja, maak ik de keuze. Uh, 100% zeker. beslis uh, ik uh, met de dokters. Ik kan er best wel van uitgaan dat het een operatie wordt. Hoor. Dus Erik Pieters in gesprek met Leon Haan, de linksbackpositie bij Oranje. Toch een beetje de Achilles uh, heel hiel daar van het uh, Nederlands elftal. Um, we gaan het weer hebben over uh, het andere niveau. Uh, wat momenteel wordt gespeeld: de finale van de Europa League. Toch een beetje in de schaduw van de Champions League. Uh, uh, wel goed vol daar in Boekarest, uh, ja. uh, Eddie. uitstekende sfeer: 55.000 man, uitverkocht. Het uh, nationale stadion, arena. Van Boekarest. Prachtig stadion geworden. Het was eigenlijk een oude puinzooi. Maar het is helemaal opgeknapt de afgelopen jaren. En het ziet er heel mooi uit. Terwijl Atletico de Bilbao in de aanval gaat. 2-0. Atletico leidt nog steeds. Wel wat kansjes gezien voor, uh, voor uh, Bilbao. Ik kijk even omdat er een, uh, een overtreding wordt gemaakt. Maar het spel gaat verder. Met uh, balbezit aan de rechterkant. Voor... Uh, maar dat uh, levert niets op voor Bilbao. Nog zes minuten te gaan. Het, ik denk dat het wel gespeeld is voor Atletico Madrid. Volgend jaar overigens in uh, de Amsterdam Arena. De finale van de Europa League. 2-0 dus voor de ploeg van Falcao. Het is eigenlijk Falcao-Bilbao 2-0. Uh, want Falcao schoon ook de bal nog een keer tegen de paal. Het was uh, weer een geweldige actie van hem. En dus moet Bilbao het eigenlijk maar doen uh, later deze maand uh, in de bekerfinale tegen Barca. Als uh, weer... Uh, uh, Atletico weg is en komt daar de 3-0. Jawel, 3-0. Het is uh, gebeurd en gespeeld. Diego, de maker van de goal. De Braziliaan, ex-Werder Bremen, ex-Juve, ex Wolfsburg En nu dus spelend bij Atletico Madrid. Het is over en uit het sprookje voor Atletico Club de Bilbao. De nummer 9 van de Primera division tegen de nummer 5. Aanstaande uh, zondag meen ik, moeten ze uit tegen Villarreal, Atletico Madrid. Maar dan kunnen ze wel een bekertje meenemen. Samen met Thibaut Courtois. Overmorgen wordt hij 20e Belgische keeper van Atletico Madrid. Speelde bij Racing Genk. Werd gekocht door Chelsea en uitgeleend aan Atletico Madrid. Uitstekende keeper. Want hij stond op de momenten dat het moest op de goede plaats. Diego scoort 3-0. En zo is deze wedstrijd gespeeld over en uit. En kan het feest gaan beginnen. Dat was al bezig. Want het uh, Madrideens publiek zingt Viva España. En dat is een sneer richting de basken van uh, Atletico de Bilbao. Daarvoor is het sprookje nu uit. Ze worden goede tweede in de Europa League. Maar het gaat om de winnaar. En dat is dit jaar, net als in 2010, Atletico Madrid, de opvolger van Porto. De Ronde van Italië, de Giro d'Italia, heeft sinds vandaag een Litouwse leider. Ramonas Navardauskas trok na de ploegentijdrit van vandaag de roze leiderstrui aan. Zijn team Garmin was de snelste in een rit over 33 kilometer. De Rabobank en de vakantie ploeg waren beide meer dan een minuut langzamer. En Rabo-sprinter Theo Bos, die zondag ten val kwam, moest al na 8 kilometer lossen. En verloor uiteindelijk 8 minuten. Christopher Cross en ook Michael McDonald hoorden u en ride Like The Wind. RKC hoopt op een stunt morgen tegen FC Twente in de eerste wedstrijd om Europees voetbal. In Waalwijk beseffen ze hoe dicht ze bij Europees voetbal zijn. Maar RKC verloor dit seizoen al twee keer dik van Twente. En het is logisch, de verwachtingen zijn terecht lager dan bij de tukkers. Aanvoerder Art van Peppen ziet het juist als een voordeel. Nou, het is wel het extra feestje. Het is wel ondertussen een doel geworden van ons. Maar er komt meer dan we die andere doelen... Toch wel uh, wat voortvarend uh, hadden bereikt. Wanneer kregen jullie in de gaten? Wij gaan de play-offs halen om een Europees ticket. Nou, ik denk dat wel, uh, wel een aantal weken terug uh, is. Een aantal maanden geleden dat we dachten van misschien kunnen we dat ook wel redden. Alleen dat ga je natuurlijk nooit uitspreken. Want dan krijg je meer vragen van uh, u en uw collega's. Dus ja, ik denk dat we al een tijdje geleden al uh, stiekem in het hoofdje speelden. Maar nu pas echt uh, uit durven te spreken. En ze waren jullie dan ook aan het kijken, wie komen er nog meer in de play-offs? Wat zou onze mogelijke tegenstander kunnen zijn? Nee, daar heb ik, daar heb ik mezelf dan niet echt mee bezig gehouden. En uh, Ik denk wel dat nu tegen Twente dat het wel uh, ja, het mooiste artifice kan zijn voor ons. Zeker aangezien de competitie wat minder succesvol verlopen is tegen. Ja, 5-0 en 4-0, Niet eens een ja. goal gemaakt. Nee, precies. Dus dat waren echt twee wedstrijden die bijna de uitzondering op de regel waren dit jaar. Dus ik denk wel dat dat juist interessant is voor ons om uh, daar tegen te spelen. Hoe leeft het nou in de kleedkamer? Wordt er nog gesproken over die 5-0 en die 4-0-nederlaag en Twente... en de rol van Twente dit seizoen, wat kampioen moet worden... en wat eigenlijk ja, nu als nummer 6 veroordeeld is tot play-offs? Ja, het is natuurlijk voor hen een heel raar seizoen uh, natuurlijk. Ze hadden een heel lange kans op kampioenschap en nu staan ze opeens de 16 moeten ze tegen ons. Ja, nou ja, het is niet echt heel erg een onderwerp die je vorige twee wedstrijden... en ik denk uh, dat het ook uh, niet zo heel handig is als dat een onderwerp is. Maar... Ja, ik uh, heb eigenlijk wel alle vertrouwen in dat we morgen in ieder geval uh, wel een goed resultaat kunnen halen. En ik, denk, uh, ik heb wel vertrouwen in dat we morgen kunnen winnen. Dus dan moeten we proberen zondag uh, ze tegen te houden. Is het een groot voordeel? Jullie moeten niet. Voor jullie is het feest. Voor Twente is het een drama. Ja, nou ja, dat zijn in principe wel de verhoudingen. Als je het echt heel erg uh, opvlakkig bekijkt natuurlijk wel. Alleen, uh, ja, wij willen natuurlijk wel echt tegen Twente. Iedereen wil zichzelf gewoon bewijzen nog steeds. Uh, dat doen ze al heel het jaar. Om aan te tonen dat wij heel goed kunnen zijn in de Eredivisie. En dus ook in de play-offs nu. Dus ja, uh, voor hen is het heel lastig om uh, denk ik, om nu nog een mentaal uh, toch nog alles te kunnen geven. Te moeten geven zelfs. En wij hoeven alleen maar. Dus ja, dat is wel een goede uitgangssituatie. Art van Peppen in gesprek met Rob Fleur. Zo meteen Ruud Brood van RKC. Maar eerst even naar de finale van de Europa League. De laatste seconde tikken daar zo'n beetje. Atletico Madrid tegen Atletico de Bilbao. En die houdt kan. Bijna een pleister op de wonde als Ibai de bal op de lat schiet. Bovenkant lat, dat wel. Boven... Thibaut Courtois. Het staat 3-0. En een beetje teleurstellende finale, toch wel hoor. Tussen Atletico Madrid en Atletiek Club de Bilbao. Het is uh, 3-0, twee keer Falcao. één keer Diego. We zitten in de extra tijd die drie minuten in totaal uh, duurt of zal duren, terwijl uh, nu. Uh, Toeran, de Turk naar de kant gaat. De laatste wissel wordt ook nog even gepleegd. En dan mag Alvaro Dominguez nog even komen voor uh, Atletico Madrid. Ja, het was een wedstrijd die snel beslist was eigenlijk. In de zevende minuut al Falcao. Hij uh, won vorig jaar met Porto deze beker. Nu met Atletico Madrid voor 50 miljoen euro weer overgekomen. Het is een uh, hoop geld, maar het heeft ook een hoop opgeleverd. Want uh, nu is het afgelopen. Heeft de scheidsrechter Wolfgang Stark afgevloten. En is het twee keer Falcao de 37e minuut en Diego in de 84e minuut. Die ervoor zorgen dat Diego Simeone, de ex-international grootvoetballer ooit bij onder andere Inter en Atletico Madrid, nu trainer van Atletico Madrid, de beker in ontvangst mag nemen. Het is groot feest in Boekarest voor de fans uit Madrid die meegereisd zijn. Want Atletico Madrid wint de Europa League van dit jaar door een 3-0 overwinning op Atletiek Club de Bilbao gaan wij terugkijken, vooruitkijken... naar de wedstrijden om uh, Europees voetbal in Nederland. De play-offs. RKC dus, uh, het speelt morgen tegen FC Twente... en kreeg dit seizoen al twee keer dik op de broek tegen de Tukkers. Maar in Waalwijk is het vertrouwen toch hoog. Het woord is aan de coach, Ruud Brood. Ja, Als je praat, als je de play-offs speelt... heb ik ook gezegd dat, uh, hoe gek het ook klinkt... iedereen van elkaar kan winnen. Dan zeggen de eerdere uitslagen van, tegen Twente dit seizoen... Thuis een vierde nederlag, uit een 50 nederlag, Helemaal niets meer? Jawel, daar moet je zeker van leren. Maar ik geloof dat ze toen de eerste keer een andere trainer hadden. En uh, ja, Twente blijft natuurlijk wel een team uh, met spelers... die individueel een wedstrijd kunnen beslissen. Maar ja, nogmaals, je zit in een andere fase. Je speelt play-offs. En, uh, wij zijn blij dat we erin zitten. En ik denk dat zij het uh, meer plichtmatig vinden. Zit daar precies jullie winst? Nou, misschien wel. Misschien wel. Ik denk wel dat ze geprikkeld worden door hun trainer hè, na de laatste wedstrijd. Maar goed, wij, uh, wij kunnen uh, met opgeven hoofd, uh, hoofd uh, Twente bestrijden. En uh, ja, we willen graag uh, uh, weer van een topclub winnen. Dus ja, waarom niet? Is het voor jullie ook een voordeel? Jullie moeten niet. Zij moeten wel. Ja, ik denk het wel. Uh, het kan een voordeel zijn... Um, Tegelijkertijd denkt dat Twente dat het raar is dat ze inderdaad al een uh, Europese ticket hebben. Fair Play Cup. Ja, Fair Play club, Cup. Uh, dus uh, zij zullen het daar ook over hebben. Wanneer stroom je in en welke ronde? Ik denk dat de winnaar van, uh, van onze play-offs uh, later instroom in de voorrondes. Maar ja, als je naar ons kijkt, wij willen gewoon graag weer. Uh, dit wilden we graag. Ik ook. Nog een wedstrijd, zeker op zijn minst hier in het mannenmaakstadion. En. Uh, ja goed, je kan heel veel speculeren over Twente, maar ze hebben nog natuurlijk genoeg kwaliteit. Iedereen is bang voor jullie. Want ja, <laughs> ja, de outsider die aan het einde van de rit erbij komt, is vaak de winnaar. Nou, laten we dan. Ja, ik hoop het. Vaak zit je in die flow. Maar goed, nogmaals. Het is moeilijk te vergelijken. Ik denk wel dat. dat, dat ja, ik ben wel blij eerst met de thuiswedstrijd. Uh, ...omdat, uh, ja, dan moet je gewoon gelijk al vol gas geven... ...en uh, ja, dan weet je ook waar je staat. En uh, ja goed, uh, tegen Twente, nogmaals een hele sterke tegenstander... ...in mijn ogen, individueel. Ja, we hebben ook gezien waar we ze pijn kunnen doen. Hopelijk uh, gaat dat meezitten, want als je de statistieken pakt... ...van deze competitie inderdaad, dan uh, ziet het er heel slecht uit. Maar ik vind dat de play-offs iets, iets aparts is... ...en zij zitten in een mindere fase en wij uh, hebben een fantastisch seizoen gehad. En dat willen we gewoon continueren in de play-offs... Ruud Brood, morgenavond om 9 uur dus RKC tegen FC Twente. Twee uurtjes eerder begint die andere play-off halve finale tussen NEC en Vitesse. En de supporters van deze twee Gelderse clubs kunnen hun geluk niet op. Na twee reguliere competitieontmoetingen en nu dus in de play-offs nog een keer, twee keer tegenover elkaar. Morgenavond de eerste wedstrijd in een uitverkocht Gofferstadion in Nijmegen. En de inzet is duidelijk, een ticket voor de Europa League. De spanning stijgt bij de fans van NEC en Vitesse. Wie van de twee gaat in de strijd om Europees voetbal door naar de volgende ronde? Morgen is de eerste confrontatie tussen beide aarsrivalen in Nijmegen. Ook omroep Gelderland kijkt uitgebreid vooruit naar burenruzie nummer 3 en 4. Dat de algemeen directeur van NEC de supporters oproept... om toch vooral elkaar de hersens niet in te slaan. En dat Vitesse-trainer John van der Brom op trainingskamp gaat met zijn ploeg... Het zegt alles over de druk op de Gelderse derby. Fantastisch hotel. Ik vind het een echt uh, voetbalhotel. Uh, die zijn gewend om met, uh, met voetbalploegen om te gaan. En misschien wel het allermooiste en het grootste voordeel is dat ze daar een fantastisch trainingsveld hebben. Wat, ja, wat gewoon net zo goed is als ons eigen veld. Uh, dus ja, niet zo'n moeilijke keuze. Het is ook nog in de buurt. Dus we kunnen voor beide wedstrijden uh, ja, heel mooi en goed gebruik maken van, uh, van deze accommodatie. Vitesse naar Hoenderlo NEC blijft thuis vertelt coach Alex Pastoor... die zo onbewust meedoet aan het oppoken van het vuur. Ja, Het is ook voorgekomen dat ik in de Europese wedstrijd moest spelen... en toen had ik die nacht ervoor geen oog dicht gedaan... omdat uh, degene bij wie ik op de kamer moest enorm te snurken. Dus uh, dat zijn dingen die ik uh, hier ook mee wil voorkomen. Geestig is dat Vitesse-keeper Piet Veldhuizen... Nog even doet alsof hij van geen trainingskamp weet. Ik weet niet of we het trainingskamp gaan hunderen, maar uh, als jij het zegt, dan is het zo. Maar uh, ja, ik denk wel dat het een bepaalde ja, signaal van, is uh, vanuit de club: uit. Van, uh, ja, we, er zijn wedstrijden, daar gaat het om. En uh, ja, dat moet wel besef zijn. En uh, ik denk ook dat je nu als team zijn, uh, ja, natuurlijk de hele dag over die wedstrijd kan praten. En uh, over de tactiek. En we gewoon, de trainer wil denk ik dat we bij elkaar blijven. En dat we gewoon. Uh, ja, dat we gewoon uh, Eén ding telt, die wedstrijd morgen. De wedstrijd, inderdaad. NEC kan morgen weer beschikken over Bram Nuitink, die afgelopen weekend nog geblesseerd was. Hij is kort en krachtig in zijn commentaar. Het is, het is de mooiste wedstrijd van het seizoen. Dus Je zag het ook gelijk al die rijden voor, de, voor het stadion. Super, Dus uh, dat geeft alleen maar aan hoeveel het leven. En de sensatie voor NEC compleet is: de spelers massaal sprintend naar het uitvak. Daar zijn 800 fans uit Nijmegen compleet uitzinnig van vreugde. Want het is 32 jaar geleden dat de Gelderse derby bij de buurman werd gewonnen. En vandaag gebeurde dat dankzij... Opvallend dit seizoen. Beide ploegen verloren thuis van de aartsvijand, Maar wonnen uit. NEC was in januari de beste in de Gelderdoom na een treffer van Leroy George. Nou Leroy, hier kan je bij thuis komen, hè? Ja. Je dit het allemaal gezegd. Ik ben heel blij. Jongen. Zoals ik al zei, deze dag gaat is nog lang niet voorbij. Vitesse wist de afgelopen weken al dat het de play-offs in zou gaan. en NEC plaatste zich pas zondag op het allerlaatste moment. Als nummer 8 van de eredivisie. En je kunt je gaan afvragen wat je dan eigenlijk te zoeken hebt in Europa. Poeh. Nou, weet je, deze regels die bestaan natuurlijk al een, een heel tijdje. En, uh, en volgens mij uh, is het hartstikke goed dat, uh, dat die play-offs er zijn. Want uh, deze competitie heeft ook bewezen dat... Uh, ja, in de tweede deel van de competitie echt letterlijk elke wedstrijd ergens toe deed. En, uh, en dat vond ik persoonlijk wel heel erg leuk. De meeste ploegen op Vitesse nou, die hebben een vergelijkbare begroting. Ook een uh, vergelijkbaar spelersarsenaal. En dus moet je uh, je ja, proberen te bekwamen in zaken... die jou uh, zeg maar de best of the rest kunnen maken. Best of the rest werd NEC. er werd aan het begin van het seizoen door veel kennis rekening gehouden met meer... NEC zou een van de verrassingen worden dit seizoen, maar dat kwam er niet uit. Geeft ook trainer Alex Pastoor toe. Uh, nou, daar ben ik het mee eens. Dat qua spel waren we wel vaak uh, bovenliggende partijen in het gros van de wedstrijden. Maar qua resultaat niet. En, uh, ja, je, je hebt kunnen zien in de loop van de tweede zelf dat we veel makkelijker zijn gaan scoren. Super makkelijk gaat het nog niet, maar dat brengt wel de, de meeste gewenste resultaten op het, op het scorebord. En uiteindelijk al het werk dat je doet is uh, daarom te doen. Zo is het maar net. Morgen aflevering 3 van NEC Vitesse in Nijmegen. Aftap om 7 uur en natuurlijk komen we daar in langs de lijn morgen uitgebreid op terug. We nu verder met hockey. De strijd om de landstitel bij de vrouwen gaat tussen Den Bos en Laren dit jaar. Den Bos plaatste zich vanavond ter koste van Amsterdam. In eigen huis werd met 3-1 gewonnen. En voor de coach van Amsterdam, Patrick Bakker, was dit zijn laatste wedstrijd. Hij kan geen afscheid nemen dus met een landstitel. En dat was een teleurstelling voor Bakker. Ja, dat kan je wel stellen. De uitslag doet vermoeden dat het uh, niet spannend geweest is. Ik denk uh, dat dat niet, niet helemaal zo is geweest. Ik denk als je gaat kijken naar de wedstrijd, dat we na uh, 15 minuten in de eerste helft grip op de wedstrijd krijgen. En dat we uh, de laatste 10 minuten van rust uh, Den Bosch wegspelen. Uh, heel veel kansen creëren, uh, maar uiteindelijk niet scoren. In de rust komen we bij elkaar, tanken vertrouwen... en iedereen weet dat we hier die wedstrijd eigenlijk gaan, moeten gaan winnen. Want we zijn dominanter, we zijn sterker, uh, we winnen duels, uh, we combineren beter. Uh, dat is eigenlijk, uh, in de tweede helft wordt het extremer. Ik denk dat je nog veel beter wordt. Uh, en jullie scoren snel in de tweede helft. En we scoren snel in de, in de tweede helft. Vlak na rust uh, maken we meteen uh, de achterstand ongedaan. Mm -hmm. uh, ja, dan heb je mentaal ook die boost uh, daar. En dan is het eigenlijk wachten, want Bos lijkt redelijk verslagen op dat punt. Op dat moment. Dat wij de 2-1 gaan maken en... Uh, we creëren wel de kansen, maar we maken de doelpunten niet uiteindelijk. En dan weet je dat het in Bos een lepe ploeg is. Die, die paar keer dat ze er nog uitkomen, uh, maken zij er 2-1. Ja, en dan wordt het lastig uh, om uh, terug te komen. Omdat je uh, je, je speldominantie niet, over, niet uit in, uh, in doelpunten. En dat breek je uiteindelijk uh, vandaag op. Uh, goed spelen, beter spelen, meer kansen creëren, maar geen doelpunten maken. Wat heb je in de rust gezegd tegen de dames? Ik heb in de rust tegen de dames gezegd dat we uh, in de wedstrijd gegroeid zijn, dat we de organisatie hebben bestaan, dat we de grip hebben en dat we Den bos hokkend aan het overtoeken zijn. En dat we in, in de, aan de juiste zijde van, van de flow zitten en dat we moeten geloven dat we ze kunnen gaan pakken in de tweede helft. Zeker gezien het feit dat we ook nog power konden leveren in, in, de, in de tweede helft. Ja, we hebben genoeg kansen gecreëerd. Dus daarin denk ik dat we uh, de lijn van de eerste helft doorgetrokken hebben. Ik denk dat we alleen onszelf niet beloond hebben. We hebben een mooi hockey laten zien, uh, alleen Den Bos er niet uitgeramd. Ja, Maartje, jullie staan weer in de finale. Je wint met 3-1 van uh, Amsterdam. Maar het was moeizaam vanavond. Ja, ik denk dat we de eerste helft goed gespeeld hebben. En uh, ja, eigenlijk onszelf te weinig beloond hebben. En uh, niet een goaltje erbij geprikt hebben. En dan maken we onszelf moeilijk. En de tweede helft was echt gewoon. Ja, Zeker geen mooie hockey, maar echt gewoon play-offs hockey. En, uh, degene die het hardste werkt, en, uh, die wint uiteindelijk uiteindelijk. Amsterdam kwam meteen terug en uh, maakte 1-1. Dan wordt het toch weer een moeilijke wedstrijd. Uh, ja, Gelukkig maken wij het in de 2-1. Dan kun je iets makkelijker gaan hockeyen. en dan moet zij komen. En, uh... Kunnen wij wachten op onze kans en uiteindelijk pakken we die. En, uh, maak je drie 1 drie minuten voor de tijd, vier minuten voor tijd en dan, is het, dan weet je dat het klaar is. En, uh, ja, ik denk dat we gewoon als ploeg vandaag gewoon keihard geknokt hebben en mm -hmm. voor iedere meter gevochten hebben. En, uh, ja, echt zoals het hoort in de play-offs. En, uh, ja, misschien heb je dan toch het voordeel dat je 15 jaar play-offs achter elkaar speelt en weet hoe deze wedstrijden zijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we gewoon als team gewoon ontzettend hard gewerkt hebben. Dat dat de doorslag gegeven heeft vandaag. Ja, zei, oh, jullie hebben niet echt goed gespeeld. Maar zo'n ervaring in die play-offs, dat, dat, dat werkt dan in jullie voordeel? Ja, de uh, eerste helft vonden we ons wel goed spelen. Hoor. En, mm. uh, genoeg gecreëerd, maar niet afgemaakt. Ja. En de ja. ja, tweede helft was echt gewoon uh, ja, keihard knokken. <laughs> en uh, ja, zeker geen mooie hockey, zeker geen mooie hockey. Maar ja, gewoon keihard geknokt, keihard gewerkt. En uh, onze kans is afgewacht. En uh, als ploeg blijven vechten. En we uh, ja, zijn blij dat we weer in de finale staan. Echt super trots. Nu in de finale tegen Lara. Wat denk je? Ja, twee keer in de competitie gelijk. Laars sterk hartstikke sterk. En ja, wij hebben ook laten zien dat we sterk zijn. En uh, aan elkaar gewaagd. En het zijn altijd mooie wedstrijden geweest. En, uh, ik heb super veel zin in de aankomende zondag. En uh, het wordt gewoon een hele mooie wedstrijd. En, uh, we zullen zien, we gaan gewoon keihard werken. En dat uh, is in ieder geval al heel belangrijk in de play-offs. We zullen het zien zondag. In ieder geval gefeliciteerd met de plaats. Dankjewel, dankjewel. Tim Steens in gesprek met Maartje Paumer van den Bos. Zij plaatste zich met haar ploeg dus ten koste van Amsterdam voor de finale. We gaan het hebben over iets heel anders. In Brussel gaat morgen het EK turnen voor vrouwen van start. Een teamwedstrijd met individuele belangen. Want Celine van Gerner en Wyomi Marcela zullen zich toch vooral... Ja, uh, zelf willen laten zien, hun in individuele prestaties. Want sinds het vonnis van de rechter... maken beide nog kans op één Olympisch ticket. En, en uh, het EK is zo'n toernooi om je echt te onderscheiden van de ander. Edwin Cornelissen zag de dames in actie tijdens de training in de wedstrijdhal... op een steenworp afstand van een blikvanger in Brussel. Het is uitstappen bij een van de grote toeristentrekpleisters van Brussel. Het Atomium. Even wat cijfertjes erbij halen. 102 meter hoog met 9 bollen die dan weer een diameter hebben van 18 meter. Gebouwd in 1958 en een totale massa van 2400 ton. Een meter of 100 verderop de Expo. Het decor voor het EK-turnen voor de vrouwen. Een grote expositiehal waar, geloof het of niet, vorige week nog het Belgisch kampioenschap voor kappers werd gehouden. En ook daar? zijn cijfertjes. 124 junioren komen hier in actie en 157 senioren. Even optellen. Dat brengt dus het totaal op 281 turnsters. Ook leuk om te weten. De de 18 De gemiddelde seniorenleeftijd ligt iets boven de 18 jaar. Het is podiumtraining, de generale repetitie voor de turnsters in de wedstrijd al. Om even bij de getallen te blijven, bonskortje Gerben Viersma, uh, hoeveel turnsters heb je eigenlijk hier? Vijf. En hoeveel komen er in actie straks? Vier. Dat betekent dat je gewoon vasthoudt aan uh, uh, Celine van Gerner, Wyomi Marcela, elke twee toestellen, Joy Goedkoop en Lisa Top die de meer kan draaien. Uh, de kans is, uh, is groot. Het is een team EK. Wat betekent dat? Wat is jullie doel? Uh, dat als alles goed gaat, uh, is top 8 uh, re reëel haalbaar. Als alles goed gaat? Dat was tijdens de training nog niet zo, hè? Nee, als we zo vaak van de balk afvallen als dat we vandaag hebben gedaan... dan uh, eindigen we niet bij de beste 8. Hoe belangrijk zou dat zijn om die finale van het team te halen, de beste 8 dus... Ja, een finale halen op een EK, ongeacht of het een teamfinale is of een, of een toestalfinale. Dat is gewoon, uh, gewoon hartstikke goed. Daar, daar gaat het uh, allemaal om. Dus uh, dat zou gewoon uh, top uh, zijn. Gymnast la Grèce, mademoiselle, uh, voor de Nederlandse mademoiselles in Brussel gaat het niet alleen maar om het teambelang. Er speelt ook nog een individueel belang, de Olympische Spelen. Slim van Gerner bijvoorbeeld, uh, net een rechtszaak gewonnen. Hè, waardoor je weer volledig in de race bent voor de Olympische Spelen. En welk getal komt er dan bij jou op, op de balk bijvoorbeeld? Uh, 14-1-6-6. Want dat is de score die je moet turnen om vormbehoud te tonen. Uh, hoe dicht zit je erbij op basis van deze training? Nou, op basis van deze training kan het nog wel weten. Want je viel er twee keer vanaf, hè? Ja, klopt. Ik moest de balk even twee keer verlaten. Maar op zich in het beurtje daarna heb ik het goed gerepareerd. En daar kan ik wel mijn vrouw uithalen voor donderdag. Is dat wel wat het EK superbelangrijk voor jou maakt? Vormbehoud tonen en dus het liefst zo snel mogelijk al op dit EK? Nou, het zou mooi zijn als het hier al lukt, inderdaad. Maar, uh... Legt het een druk op het toernooi voor jou? Mm, nee, niet zozeer. Omdat ik... Het is denk ik omdat ik weet dat ik uh, in ieder geval nog twee World Cups achterna kom. Mocht het nu niet lukken, dat het daar nog zou kunnen. En ik denk dat het dan wel wat meer druk gaat geven. gymnast voor het national team. En de andere Nederlandse mademoiselle met de Olympische belangen, dat is natuurlijk Wijomi Marcela. En als je het over getallen hebt, dan moet ik eigenlijk aan de twee denken. Twee sprongen. Ja, uh, klopt. Ik ga uh, dezelfde sprong als in uh, Walwijk doen. Dat is de dus, Jutjenko-dobbelst uh, die ik ook op het heb gedaan. En dat moet het ook echt gaan worden straks uh, ja, in de aanloop naar de Spelen en ook op te spelen. Um, ja, de tweede sprong uh, wordt nog wel uiteindelijk uitgebreid. En um, ja, op het NK wil ik weer een stapje verder. En misschien al wel de echte sprong die ik ook op de Olympische Spelen wil doen. Maar uh, voor nu, uh, ik denk dat het nog hierbij blijft. Want wat is voor jou dan het doel van het EK als je puur kijkt naar je individuele belang? Um, ik wil proberen nog net um, de scores van Wal Walwijk, maar ja, dat kan je natuurlijk niet echt verleggen. Maar iets beter te doen. Of hoop je eigenlijk gewoon dat je hier eens een keer, uh, nou ja, op zijn minst in de buurt van een podium komt? Um, ja, er is dus, uh, natuurlijk wel een gedachte dat, dat die uh, hoop er is. Maar uh, ik wil eerst gewoon clean turnen en hopen dan uh, in de finale te komen. En dan zien we wel. Twee kanshebbers dus op een Olympisch ticket en allebei willen ze in Brussel laten zien waarom juist zij naar de Spelen moeten. Het is hoe dan ook het verhaal dat boven dit EK hangt. Ja, we hebben van tevoren een aantal hele duidelijke kaders afgesproken ten aanzien van Celine en Wyoming. En die zijn eigenlijk heel eenvoudig. Zij mogen op het toestel waarop ze zich genomineerd hebben, mogen zij hoe dan ook uitkomen en mogen ze ook zelf kiezen op welke plekken ze gaan turnen. En daaromheen is er nog genoeg ruimte om een heel mooi team omheen te bouwen. De strijd tussen Cécilien van Gerner en wyoming Marcela gaat verder ook op het EK in Brussel. De Italiaanse Voetbalbond is een groot onderzoek gestart naar omkoping. 22 clubs worden betrokken in dat onderzoek. 61 spelers, coaches en ook officials hebben te horen gekregen... dat ze vragen moeten beantwoorden over omkoping en gokken. Het onderzoek van de Voetbalbond volgt op een strafrechtelijk onderzoek... dat al maanden loopt. En vandaag werden ook namen bekendgemaakt. U hoort Italië kenner Emiel Schelvis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 Met andere woorden, uh, ja, dit is uh, nu een olievlek en dat gaat zich ongetwijfeld verder uitbreiden. Emiel Schelvis, we gaan het tot slot van deze uitzending nog even hebben over de finale van de Europa League. Atletico Madrid won die finale met 3-0 van Atletico de Bilbao. Ja, en we gaan dus even naar uh, de buurt van het stadion van Atletico Madrid, Vicente Calderon. Daar is uh, Rob Sauerberg. Rob, vertel, vertel ons even, wat voor sfeer is het daar? Als je, als je mensen in een blote piemel over straat wil in roet, dan moet je hier zijn. De mensen gaan uit hun dak, en ik zeg dat, want maar de sfeer is ja, uitgelaten, uitzinnig. Het stadion zelf was vanavond niet open, maar de kroegen om het stadion heen, was het, ja, mensen stonden op tuinstoeltjes voor hele kleine televisietjes te kijken, de, de, de wedstrijd volgen. Het was, ik kan niet anders zeggen, een hele leuke avond weer. En zijn ze nou een beetje bang dat die Falcao, die, ja, die heeft nu natuurlijk alle schijnwerpers op zich gekregen, dat hij binnenkort daar weg is bij Atletico Madrid? Ik hoor het niet, want je hoort hier het vuurwerk ontploffen, van. Nou, ik, ik wilde zeggen, die Falcao, zijn ze niet bang dat hij weggaat bij Atletico Madrid? Ja, nou, dat zijn vragen waar mensen hier in de Mensen waar ik bij straks heb, hoe, hoe, hoe, hoe kan het zijn dat jullie zo goed, goed gedaan hebben in jaar, En het komt allemaal op neer, dat je hij is de grote man hier vanuit. Hij is de grote held waar iedereen het over heeft en mensen vonden hier echt... Houd bij spelletjes te kijken? Het dus was ja, nogmaals was een onvergetelijke avond hier. Goeie sfeer daar in Mazet. Rob Zouderberg, dankjewel. Atletico Madrid winters met 3-0 van Atletiek de Bilbao. Zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen... wordt vanavond gepresenteerd door Clary Polak. Langs de lijn is weer terug morgenavond om 10 uur. En eerder op de avond hoorde u al flitsen van de twee wedstrijden. NEC Vitesse en RKC tegen FC Twente. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 Dat is Spreek.nl van Pieter Vrijters. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? De eerste maal dat ik hoorde van de Chicken Sticks van IGLO. was ik helemaal van. Oh, onglaublich! Wonderbaar! Maar toen ik erachter kwam dat daar er plofkip erin zit. was ik zoiets van. Nee, man! Schade! Plofkip!